Dit is Mautschuurs met het CNES-journaal. Door de enorme KLM. Gisteren wisten zo'n 60 mensen niet op tijd hun bagage in te checken. Ook zijn er veel intercontinentale vluchten vertraagd. Volgens de KLM komt dat doordat Schiphol meer vluchten heeft toegelaten... dan de luchthaven aan kan. Op sociale media klagen passagiers over enorme wachtrijen. Schiphol heeft extra mensen ingezet... om de drukte door het begin van de meivakantie een goede banen te leiden...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 In de overzeese gebiedsdelen van Frankrijk, zoals frans guyana en Guadeloupe, zijn de stembureaus opengegaan voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. De rest van de Fransen kan morgen zijn stem uitbrengen. De uitslag is nog volstrekt onzeker. Vier kandidaten gaan nek aan nek en dus meer dan 40% van de kiezers is nog zwevend. Afgaande op de peilingen maakt de sociaal-liberaal Emmanuel Macron de beste kans om uiteindelijk te winnen.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 Het weer. Vanmiddag valt er een enkele bui. Vooral in het noorden is er ook zon. Dat wordt tussen 9 en 12 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten is er kans op een bui. Dan opnieuw zo'n 11 graden. En dit was het. ZFM. Ook... Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Sohoka van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat 5 kilometer file tussen Hilversum Noord en de Afrit Bunschoten. Op de A7 Hoorn richting Zandam, 3 kilometer voor Klobert Zandam door werkzaamheden op de A8. Daar is de rijbaan dicht tot zondagochtend 7 uur. Op de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden Zuid en Wassenaar 3 kilometer. En op de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk bestaat voor de aansluiting A8 2 kilometer met een kwartier vertraging.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 Verder hebben we natuurlijk tussen 4 en 5 Marco Termes... Want vanaf 2 uur is de fototentoonstelling... boven de hema van Marco Termes en Onno van Middelkamp... Middelkoop. Middelkoop te bezichtigen. Dus om 2 uur zijn daar de deuren opengegaan. Daarover het eerste uur straks nog meer. En om kwart over vier gaan we eens even aan Marco Termes bellen... en vragen hoe dat allemaal was. Zandvoort, de sportmensen, de voetballers, liefhebbers... Zandvoort speelt uit tegen VVC.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 We hebben een vol programma de komende drie uur... vanuit uw enige echte lokale zender... hier aan het Mediapark, aan de Tolweg 10A. Ja, en we zijn ook uh, digitaal te ontvangen Daar trouwens. Daar hebben he? we straks een heel verhaal over. Ja, en en dat via mag DAB+. Ui... Plus. En dat mag Dab jij Dab ook DAB+, ja. Dat hoor je straks verderop in dit programma... Zandvoort op zaterdag. Wij zeggen Zandvoort een hele goeiemiddag... en leuk dat jullie luisteren en blijven het ook doen. Want tot aan vijf uur heel veel muziek en informatie... waaronder deze van Daft in The Weekend. Tell me what you really like, baby... I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 Op de vrijdagmiddag beginnen we het weekend altijd heel goed bij CFM. Dan zenden we mij tussen 3 en 5 de Euro Breakdown gepresenteerd door Maurice Smilde En daarin hoort de 40 beste plaat van Europa keurig netjes door Mo op een rij gezet. Waaronder de single van de weekend en dagpunk. Die ontbreekt niet in de Euro Breakdown. Dat was I Feel It Coming. Ja, straks meer over DAB Radio. Ik ben wel heel benieuwd uh, wat het uh, inhoudt, uh, Albert Jan. Maar jij weet er alles van, hè? Dus, uh, <laughs> ja, ik het verhaaltje je veel. hebt erop uh, op gestudeerd, toch? Ik, ja, ik heb het verhaaltje gelezen, dus daar begrijp, begrijp ik er nog niks van. En nu straks ook niet luisteren. Ja, maar, okay. Dan mag jij de toelichting geven. Nee, heel goed. Dat horen we <laughs> straks verderop in dit programma. wordt op zaterdag. Eerst De La Soul. Hier is Me, Myself en I. Mirror, mirror on the wall. Tell me, mirror, what is wrong?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 For me, myself, and I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 It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. just me, myself, then I.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 Fietspad langs uh, de rand van de Amsterdamse waterleiding Duinen is definitief van de baan. De provincie Noord-Holland, de gemeente Zandvoort en Bloemendaal en Waternet hebben besloten geen fietspad aan te leggen van ingang de Oase naar de Zandvoortselaan langs de rand van de Amsterdamse waterleiding Duinen. Er is geen hoger beroep aangetekend tegen de uitspraak van de rechtbank die eind vorig jaar het bezwaar van de stichting Natuurbelang Amsterdamse waterleiding Duinen gegrond verklaarde.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 op een gegeven moment uh, niet meer waar je aan toe bent hè. Eerst de uh, Mima zelfrij en dan It and Me. Nou, oké. Okay. Uh, de nieuwe single van uh, Keigo een uh, van, uh, van de hits van onze zuidenburen. Deze groep uh, Kygo en It and Me. Ook terug te vinden in de hitlijst van CFM de Jure Breakdown die elke vrijdagmiddag hoort tussen 3 en 5 uur.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 Uh, de opening daarvan is verlopen. Ja, we hebben de horloges gelijk gezet. Dus precies <laughs> om kwart over vier gaat dit gebeuren. Inderdaad, Marco, de mes over de opening van vanmiddag. die om twee uur plaatsvond. Daar boven de HEMA, de nieuwe fototentoonstelling. There is There is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 But there's no proof In the paper today Tales of water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 Zeg zo'n plaatje die je gewoon niet gaat vervelen. Hè? Heerlijke muziek van Ed Sheeran, you're the shape of you. ZFM, we zijn er 24 uur per dag op radio met de laatste nieuwtjes. Maar je kan ook kijken op onze website voor het nieuws uit Zandvoort. Een het ritme van Zandvoort, ook op internet. En uiteraard kan je ook onze app downloaden, dan blijf je op de hoogte van het nieuws. En dit is al een leuk plaatje. Een van onze zuiderburen, Wim Sloetar, nummer 1. Ja, want jij bent mijn nummer 1. We gaan vooruit, laten alles achter ons. Elke woord.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 Nummer één, We gaan er samen van vandoor De nachten zijn lang, maar soms ook veel te kort Ik slaap met je in, zoals ik ontwaak Ja, met jou als het ineens goed raak Jij mijn nummer 1, oh, je krijgt wat je ziet Je prikkelt mijn zinnen en mijn fantasie Met jou in mijn leven ben ik nooit alleen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 strange arrangements and grab Cover. Then you judge the look by the lover. I hope you'll soon recover. Me, I go from one extreme to another. And though my friends just might ask me, they say Martin, maybe one day you'll find true love. I say maybe there must be a solution to the one thing. Een hele bekende single van deze groep, eh, ABC. Wederom uit de jaren 80, de look of love. Ja, dit hele weekend op uh, parkeerterrein de Zuid Vintage at Zandvoort. En ze dadelijk in het uh, volgende uur van dit programma... gaan we contact opnemen met uh, een van de organisatoren, Roy van Buringen. Is even een sfeerimpressie vanaf parkeerterrein de Zuid. Graag tot zo.